Twee uur, Jori Stubinetski met het NOS-journaal. Op verschillende treinstations hebben schoonmakers de afgelopen avond het werk neergelegd. In Nijmegen, Arnhem, Enschede en Utrecht worden treinen en perrons niet meer schoongemaakt. De komende dag breiden de acties zich uit naar kantoren. En donderdag is er een manifestatie in Amsterdam. De schoonmakers eisen onder meer doorbetaling bij ziekte en een lagere werkdruk.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 met Herbert Codé. Een goede nacht en hartelijk welkom. Onderweg naar de studio zag ik al langs de weg... verschillende kerstbomen er heel treurig bij liggen. En als je dat ziet, dan weet je dat er een nieuw jaar begonnen is. Allereerst de beste wensen voor 2012 op een heel mooi jaar... waarin u en jij met veel Duitse plezier weer af mogen stemmen op Radio 1. En de beste wensen zult u vast al veel gehoord hebben gisteren... bij het zien van collega's, vrienden, familie. En ook komende week zal dat nog vast een veelgehoorde kreet zijn... de beste wensen of een gelukkig nieuwjaar. Historicus Fik Meyer die zocht uit hoe lang mensen al goede voornemens hebben en daar gaan we straks naar luisteren. Maar er is muziek van Michael McDonald. Dit is I Keep Forgetting. 1982 in de nacht op een hoedje Michael McDonald en I keep forgetting. De tijd van goede voornemens is weer aangebroken. We nemen ons bijvoorbeeld voor om minder te gaan roken, gezonder te gaan eten... of nu eindelijk eens dat diploma te gaan halen, waar we al zo lang voor studeren. Historicus Vic Meijer zocht uit hoe lang mensen eigenlijk al goede voornemens hebben. Het is een gesprek uit het Radio 1-programma Dit is de Dag. Welkom in de tijd van doen we met Fik Meijer? Fik, naar welk jaar reizen wij? Heel ver terug naar het jaar 50 van onze jaartelling. En we gaan het hebben over goede voornemens. Over en waarom goeie... kom je dan uit in het jaar 50? Dan kom ik uit bij iemand die daarover geschreven heeft. En dat is de grote filosoof Seneca. En Seneca was adviseur van verschillende keizers het laatste luk van Nero. En uiteindelijk heeft hij onder Nero het niet zo ver mee gebracht... want hij werd gedwongen zichzelf het leven te benemen. Maar wat nou zo aardig is, en dat is in deze tijd ook... wij doen allemaal goede voornemens... Sedeka was iemand die puissant rijk was. En zij in brief, prachtige brieven die hij geschreven heeft... aan Lucilius en aan anderen, dan zei hij altijd... gezondheid is belangrijker dan rijkdom. Uh, wees aardig voor je huispersoneel, want zij zijn net als wij... Mensen, maar je had het gewoon met slaven, enzovoort, enzovoort. Met andere woorden, goede voornemens zijn er altijd. Alleen, goede voornemens zijn vaak gratuït. En dat waren ze natuurlijk ook voor Seneca, want in dat oude Rome... daar was een hele kleine bovenlaag van misschien een paar duizend mensen... die het heel goed hadden. Een middenklasse, Zoals wij bijna allemaal te horen, de lower upper middle class... die was er in Rome niet. En daaronder was een hele groep armen. Dat waren proletariërs, dat waren vrijgelaten, dat waren slaven. En dat was dus weer heel makkelijk van Seneca, die zei... ja, lekker eten is minder belangrijk dan zuiver eten, enzovoort. enzovoort. Dat kon hij makkelijk zeggen omdat hij het goed had. Hij had het fantastisch. Hij was de rijkste man van Rome. Eén van de rijkste mensen. En dan krijgt dat iets, iets, iets, iets gratuits. Tegelijkertijd zie je dan in Rome... dat mensen, ook dat principe huldigde in Rome... do het des, ik geef op dat jij geeft. Dus mensen gingen goede wensen uh, doen. Dus ik wenste, mijn buurman uh, van, de van de kant... De kant wens geval, ik wens ja. dan alle, alle goeds in de hoop dat hij mij dat ook wenste. En dat zie je, dat is dan langzaam van Rome... door de middeleeuwen ook naar ons gegaan. En nu zie je dat bij ons ook nog. Wij krijgen allemaal nu de krantenbezorgers. Dat ja, krijgen we allemaal. Zeker. En dat is eigenlijk een, een, een soort overblijfsel van de 19e eeuw. Toen kwam hoogtepunt dus, van het jaar voor veel krantenbezorgers. Voor, voor veel krantenbezorgers, het hoogtepunt, uh, hoogtepunt. van ja, mijn zoon heeft dat ook gedaan, dus ik weet er alles van. Dat was het hoogste bereikbare wat je dan kon ja. hebben, de, de, de kerstinkomsten. Uh, maar dat begon in de 19e eeuw met de, de schoorsteenvegers. Ja, want toen had iedereen nog die verstopte schoorstenen in de winter. Die schoorsteenvegers kwamen en die gingen dan ook langs de deur komen... met hun zwarte handen kwamen ze dus eventjes wat ophalen. Ja. En dat is nu overgegaan van allerlei mensen in de kranten en de tijdschriften en noem maar op. Ja. En we maar zijn dus, dat is dat toch een mooi iets of niet? Wat zeg je? Is het toch een mooi iets? Eén keer per nee, jaar nee, iets extra's doen? Ik vind het ook prachtig dat het gebeurt. Alleen, het moet niet gratis gaan worden. We moeten goede voornemens moet ook iets hebben van... hebben we daar nou iets aan? He, als ik jou een goed voornemen wens, wat wens ik jou dan toe? En wat wens ik mezelf toe? Dat een goed voornemen is. Dus ik heb erover zitten nadenken en je komt er natuurlijk buitengewoon moeilijk uit, want het moet niet iets zeggen... ik stop met dat of ik stop met dat. dat Waarom is, niet? Dat kan. Ja, maar dat is allemaal zo. En, maar een jaar later wordt nooit afgevraagd... heb ik het goed gedaan? Ik bedoel, ik heb nooit gerookt. Maar zelfs dat ik zou zeggen, ik ga stoppen met roken... ga ik dan in december daarop terugkomen? Ja, toch? Ja, maar dat doen te weinig mensen. Ja, dat doen we niet. Dus, en ik vind dus die, die, die wensen zijn vaak te, te gratuït. Laten we even kijken hier aan tafel. Wie heeft de goede voornemens? Nou. Ik... Mevrouw Lohman? Nee, maar er was een man die, uh, die zijn auto parkeerde op de brede stoep voor mijn deur. En ik keek dus heel bedenkelijk. En toen zei hij, loslaten, loslaten. <lacht> <lacht> dat is wel een goede voornemens. Ja, ja, ik heb zeker goede voornemens En die test ik ook elk jaar. Uh, ik heb een tijd geleden gestopt met roken, 15 jaar geleden. en Dat heb ik ook inderdaad op volgehouden. Op januari begonnen? Nou, zo ongeveer. Ja. Uh, dat heb ik ook inderdaad volgehouden. En dat, elk volgend jaar weer gekeken of dat inderdaad... Uh, ja, tot uh, genoegen uh, volgehouden Dus het werkte bij u? Ja, ik ben begonnen met een heel streng dieet en uh, ik moet zeggen dat dat heel goed bevalt. Oké, okay, Wim wein. van der Kamp? Ik heb uh, voor dit jaar niet, uh, of voor komend jaar niet, niet. specifiek uh, nee. goede voornemens. Nee, Misschien want... iets meer ruimte voor de mensen in mijn privéomgeving. Die zijn tekort gekomen? Die, die komen permanent tekort. Al lang maar... je in de politiek zit waarschijnlijk? Wat zegt u? Al zolang je in de politiek zit waarschijnlijk? Ja. Ja. En uh, met eten en drinken uh, zal ik mij wederom matigen. Maar ik ben, ben een heel matig mens. Want ja. ik ik mij kwam binnen en je had je opgewonden over de koningin. Vertelde nou, je? Ik heb er niet opgewonden, maar ik vergelijk de koningin dus met Seneca. De koningin die heeft dus, is, is dus iemand die hoog staat. een van de rijkste vrouwen van Nederland en misschien wel van de wereld. Ja. Zit gaat naar dure wintersportorde in leg. Dan is het natuurlijk wel heel makkelijk om ook prachtig uit te spreken van... wij moeten zuinig zijn met onze planeet. En dat vind ik allemaal prachtig. Maar zij zit toch daar niet namens zichzelf? Zij zit toch nog namens zichzelf? Nee, maar dan, namens, dan, dan, dan, vind staat ik, dan vind ik, wees iets, iets voorzichtiger. En zeg in die toespraak hoe moeilijk het is dat ik er zelf moeite mee heb. Ik vind ik bedoel, het zelf heel moeilijk om niet op vakantie te gaan... maar u nou zou ja, het toch moeten ik, doen. Ik, bedoel, dat, ik, ik moet dan vaak denken aan die scenic... want je moet die brieven lezen, Thijs. Die zijn echt <laughs> prachtig. Dat hij daar voortdurend zegt... we moeten dus aardig zijn voor slaven... maar hij, had een, hij was een groot slaven-eigenaar. En ik vind, als de koningin dan praat over het milieu... wat ik overigens prima vind dan mag er ook wel eens uit zijn, ik heb het daar ook moeilijk mee. Want ik heb ook mijn verplichtingen. Ik ga ook naar de wintersport en ik ga naar Argentinië en noem maar op. Dus ik vind dat even, dat mag best naar voren komen. Ja. En zeker met kerstmis als we allemaal van die goede voornemens maken. Ja, Zij zou dit soort dingen wel mogen zeggen, maar meer moeten meenemen dat het moeilijk is. Ja, dat het moeilijk is. En ook zeggen, ik heb er zelf ook problemen mee. Want nu komt het allemaal zo keurig over. En dan erger ik me ook aan al die politici. Zowel aan Wilders als aan de mensen van de andere kant. Wilders zegt, ze lijkt wel lid van GroenLinks geworden. Ja. Mevrouw van Tongeren zegt, ze heeft nu het beleid van Greenpeace omarmt, dat wel, gaat wel allemaal wel heel ver. Ja, maar ben je dan helemaal tegen goede voornemens? Nee, ik heb erom, maar wel goede voornemens, je enigszins bereikbaar zijn. Die, en het en hele beter milieu is volstrekt irrealistisch. Ja, maar niet op deze schaal en Gandhi erbij halen, die natuurlijk vanuit oh, een hele een mooie uitspraak was. Ja, dat. natuurlijk is een prachtige uitspraak, maar dat is altijd het, het makkelijke van grote uitspraken. Dat je als je grote figuren uit het verleden aan had, dan heb je vaak het gelijk aan je zijde. Maar Gandhi sprak natuurlijk vanuit een hele andere wereld, vanuit mensen die in een verschrikkelijke achterstandssituatie zaten in India. En dat is wel heel iets anders dan waar we nu over praten. Nou, want kan we het nog even opnemen voor de koningin of heb je er geen behoefte aan? Uh, ik heb genoten van de, van de kersttoespraak, maar ik, ik ben inderdaad uh, misschien ook een beetje verknipt dat als ik alles moet doen... Wat ik als politicus bepleit, ja, dan ja. heb ik geen leven meer. Ja, maar dat is het verschil tussen, tussen, tussen hem en mij. Ik ben ja, ja, geen ja, politicus. Ja. Ik probeer daar nou zuiver. Ja, voor ja. aan. Nee, ja. maar ik moet bezuinigen. Ik mag geen motor meer rijden. Ik moet voor het milieu zorgen. Ja, ik, ik, ik moet op tijd. Nou, dat vind ik dus ook. Ik Kijk, moet op tijd ja. naar bed. Ik mag niet drinken. <laughs> ik, ik mag helemaal niks meer als ik het CDA-verkiezingsprogramma 100% uitvoer. Goed. Nou, dat was eigenlijk al wel een soort gedeelte. Tijdens van de brink in gesprek met historicus Fik uh, Meijer over goede voornemens. En wat wat is uw voornemen voor het komend jaar? Bel door via 0800 1121. Wat is uw voornemen? Bent u niet in de gelegenheid om te bellen? Kunt u ook mede naar nacht.eo.nl. Dus wat is uw voornemen voor dit jaar? Bel door via 0800 1121. Why do I love him? He don't.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 Ready to love me. To notice and then he said my long lost soul. With somebody Liam Laheves in de Nacht op één met het nummer H. We praten over voornemens voor, voor, voor, ja, voor het jaar waar we nu al in leven. Ik zou zeggen ja, voor het komend jaar, maar dat is al niet zo. We zitten al in dat jaar. En aan de telefoon heb ik Hans. Goedenacht. voornemens. Ja. En wat is, jouw voornemen voor, uh, of, of, wat is jouw voornemen in dit jaar? Nou, weer hetzelfde als de voorgaande jaren. Gewoon geniet van het leven. Het teken doen waar je zelf zin in hebt. En alles uh, doen die je een verrijking geven in je leven. En dat is al jaren zo. Ik ben pas 64 jaar. En ik geniet nog steeds met volle teugen. En elk jaar is het weer het ritueel van goede voornemens. Nou, als je gewoon als mens geniet van het, uh, wat je aangeboden wordt in de natuur en alles om je heen. Je kennisverrijking. Dus Probeer je uh, voor te... Maatschappij inzet als vrijwilliger, wat ik al veel jaren uh, doet en nog steeds doet. Dus er zijn allemaal dingen die gewoon normaal doorgaan. En dat is een verrijking in je leven. En mm -hmm. Ik wil ook tegenwoordig uh, E.O. bedanken voor de geweldige mooie tv-uitzendingen zoals Grote uh, Planet. En nog meer van die prachtige uitzendingen, waar we constant van genieten. En ik hoop dat de EO is wat dat betreft een zeer moderne omroep die ook nog een keer uitzendt in High Division. Wat vrij op de Nederlandse omroep nog training wordt gegeven, de opzicht van de buitenlandse ja, je, je, je, ontvangen. Je, je praat en heel snel, Hans, heel Hans maar je hebt, je hebt het dus over televisieseries uh, televisies als Frozen Planet en Live, die ja, in HD worden de, uitgezonden. en Daar, ja, en daar, de, de, daar kan je echt van genieten. En ook de, de, de radioprogramma's. Ik vind altijd de openheid, de democratie. Die uh, de EO uitstraalt. Uh, je kunt alles vragen in de EO. Ik kan altijd uh, mee bezig dat het de Christelijke op is. Want ik zal het bij elkaar is. Nou, ik vind, de EO. Heeft dat met raad geweldige mooie radio-programma's. Nou, TV ...en TV-programma's. En alles zo doorgaan. Bedankt voor het compliment. Dan, voor het Het zo doorgaan in High Division. AD, dat is de toekomst. En ik kan ze jammer genoeg zeggen dat de, de publieke omroep ontzettend uh, wat afwet in dat opzicht. Ja. Maar, maar, maar daar, daar gaan we het even niet over hebben... over of de publieke omroep nee. nu wel in, uh, in HD uitzendt of niet en dat soort zaken. Ik kon nog even terug naar jouw voornemen, het, het genieten... Uh, en de kleine dingen die dus verrijkingen zijn in jouw leven. Je vertelde ja. al dat het voor jou geniet is van, van, van, de, van de natuur. Zijn, zijn er verder ook nog andere dingen waar je, waar je dan van geniet? Kan je een voorbeeld geven? Nou, dat. En uh, wij zijn echt de echte, echte kampioens want mijn vrouw. Dus we genieten ook uh, dit jaar, komend jaar weer, van de uh, rijkdom in Europa. En uh, gewoon omgaan met de mensen die daar uh, de, de, de plaatsen in zijn, de Duitsers, de Italianen, ik kan de alles wezen. Maar voor een verrijking moeten mensen denken en leven. En dat is belangrijk voor het groot Europa, dat we respect hebben voor elkaar. En niet elkaar, maar het af te. Van over de Grieken, over de Zes en over zo. Mm -hmm. We hebben met Europa te maken. En het is uit dat we allemaal met elkaar een vereniging geven in, in het grote Europa. Ja. En anders blijven we gewoon een zinnig landje. Ja. En, en Hans, als, als, je, als je mensen een gelukkig nieuwjaar wenst... Um, wat, wat, wat, wat, wat, wat geef je ze dan verder nog mee? Ik vind het altijd zo'n oh. zo zinnetje van een gelukkig nieuwjaar of de beste wensen. Heb je dan, dan verder nog gedachten bij Heb je dat bij iemand gedaan bijvoorbeeld recent? Nou, ik heb mijn, mijn eigen vrouw die een heel zware operatie heeft uh, moeten ondergaan. Waar nou, ik daar het geluk wens, dat is uh, iets wat er dan bij staat. En uh, nou, dat is de persoon waar ik enorm veel uh, meer respect heb. Ja, je vrouw oh, heeft dus een, een zware operatie gehad en, en uh, hoe is je daar nu mee? Nou, het gaat een stuk beter. Dus, uh, weet ik, ja, ik wil niet uh, te dramatisch doen voor de radio. En... Nee, nee, maar gewoon even kort wa wa waarin is ze opereerd? Ze heeft een endo-darm, dus uh, verwijderd. Dus dat is een vrij zware operatie. En dat is gelukkig aan het herstellen. Ja. Uh, Omdat ze dat, als ik ook uh, voordat tot leven gaat. en ook weer zinvol wil leven. En we zijn pas 42 jaar getrouwd. dan nog uh, heel wat gelukkige jaren uh, zullen hebben. Nee, ja, precies. Maar, maar, maar, maar wat heb je dan bijvoorbeeld gezegd tegen je vrouw? Uh, dat ik haar steeds, nog steeds uh, uh, ontzettend lief heb. En dat bepaalde zaken niet meer kan niet, dat is zo voor het, dat is op, uh, op seksueel gebied, maar goed, dat is niet zo belangrijk. Als je elkaar gewoon in de armen ligt en, uh, kunt zeggen, ik hou van je, dat is de grootste rijkdom die op het moment, uh, ik op dit moment kan bezitten. Ja. En heb ja. ik mijn vrouw toe wens voor, ja. uh, veel gezondheid. En dat is eventjes onze uh, privé uh, ja. ja, nou, nou Mooi om te horen. Want, maar zeg je dan ook dan te bij van, uh, ik, ik wens je meer beterschap voor komend jaar? Ja, dat gaat er regelmatig natuurlijk gezet en ik stimuleren natuurlijk ja. ik dacht, we helpen elkaar. Ik heb vooral zitten met een stoma, nou dat is ook een nieuwe ontwikkeling. Mm -hmm. Nou, daar kun je mee leven, maar ze hebben natuurlijk ontzettend veel last van, de, de, de beeldheid is helemaal dichtgeleid uh, op z'n gezegd. Nou, daar heeft ze op het moment enorm veel last van, maar ik doe dat gaat om een stuk beter. Maar dat is ook de kracht die je hebt, hè? Ja. en ook geeft de kerst en geloof je. geloof in jezelf, geloof in alles. Uh, en ik vind uh, de eeuwig dat uh, daarin ook een prachtige functie uitkomt. Ja. Wat je graag? Daarna. Ja. Hey, nou, dat de... is uh, fijn om te horen. Ik wil je ook bedanken voor het bellen daarvoor, Hans. En uh, nou, ja. bij en, deze dan en... voor jou ook de, de beste wensen. En, ook, uh, ja. en, uh, en, voor, en voor ons moet doorgaan. Ja. Dat, dat gaan we zeker doen. En een goede nacht, Hans. Ja. Blijf lekker luisteren. Ja hoor, ja, hoor. dankjewel. Ik ga naar uh, Timo. Goede nacht. Ja, goede nacht, Herbert, met uh, Timo uit Den Haag. Je hebt een, uh, nou, toch wel een bijzonder voornemen, vind ik. En dat, ja. heeft, dat is een voornemen die te maken heeft met deze radio-uitzending. Dat klopt, ja. De, de nacht van uh, 5 op 6 december... Uh, belde als laatste beller in een uitzending die vroeg, uh, waarin je vroeg... Van, wat maakt jou gelukkig? Mm -hmm. Belde een ex-militair die 15 jaar geleden... een uh, posttraumatische stressstoornis had opgelopen. Uh, Lot heette die. Ja. En uh, ja, die, die, die liet je eigenlijk... Of lieten jullie eigenlijk zomaar gaan, terwijl ik dacht van, ja, die jongen kan geholpen worden. Hij, hij, hij wou zijn familie niet meer lastigvallen met zijn problemen, zeg maar. Hij had het idee dat hij er vermoeid van werd. Hij had uh, van de ambassoneer, die kon hem niet helpen. Mm -hmm. Z, uh, de psychiater waar hij toen naar veel dralen toch naartoe ging, die had hem aan de kalmeringspillen geholpen, wat ook niet hielp. En daar was hij nu van aan het herstellen. En ik wist toevallig van een uitzending op televisie... dat uh, EMDR, dat is uh, zeg maar eerst melk, dan room. Die afkorting heb ik zelf maar verzonnen. Ja. Dat dat een uh, techniek is waarbij je zeg maar in drie tot zeven sessies... 60 kans hebt om van posttraumatische stressstoornis te kunnen genezen. Ja, want wat even nog voor de duidelijkheid. Lotte heeft toen gebeld, wat maakt je gelukkig. Hij heeft ja. in het leger gezeten, heeft hij vijf jaar gewerkt. En op een gegeven moment heeft hij dus die... Uh... Ja, die depressie opgelopen en, en daar... De, nou, tot... hij zat daar uh, op bunkerdienst en hij kon die bunker niet uit, terwijl al zijn vezels in zijn lichaam als het ware zeiden van ga weg. maar ja. Of door een order of uh, door de omstandigheden kon die bunker niet uit en daar had hij zeg maar een stresstoornis van opgelopen. En dat geeft me zo aan dat ik uh, binnen mijn mogelijkheden heb geprobeerd helemaal de aarde te bewegen om iemand daarop te zetten. Ja. Omdat ik zelf me niet kapabel genoeg voelde, maar... Dat lukte me niet en dat lukte me niet. Maar wat grijp je daar uh, zo aan, aan aan, aan dat verhaal dat je toen hoorde, dat je, ja, hoorde, dat je wil echt, helpen? Omdat ik echt het gevoel dat die jongen is aan, het, uh, die is aan het overleven. En hij hangt met zijn vingernagels aan het leven als het ware. Want hij zei ook van, ik kan me voorstellen, zoals Anthony Kameling dat had, dat hij uit leven stapte. Ja. Ik kan me voorstellen dat die jongen dat doet, zeg maar. En dat ging bij mij, ja, als, als ex-psychiatisch patiënt gingen alle alarmbelletjes rinkelen. Ja. Want... want, want ja, zo gauw dat soort gedachten zeg maar, binnenkomen. dan is het alleen nog maar nodig dat zeg maar, die gedachten, de opwelling. van uh, het verlos willen zijn van die, die, die pijn, zeg maar. dat dat elkaar kruist en dan ga je in een opwelling ja. over tot die daad. En, en ik denk van ja, je moet die jongen bereiken. met oplossingen voordat hij dat doet. Want ja. ja, hij heeft ons land gediend. Ja. Je, hij heeft in principe probeert, geprobeerd de vrede. Ja, dat is toch de intentie van het tegen de vrede te bewerkstelligen of te bevorderen. In het uiterste geval natuurlijk, hè, met geweld. Ja, ja. Je zegt net zelf, je bent ook een psychiatrisch patiënt, je bent het geweest. Ex-psychiatrisch Ex, ja. Wat, wat heb je ge gehad? Nou, in eerste instantie werd het beoordeeld als dat uh, manisch, depress manisch depressief. Daar heb ik ook medicijnen voor gehad en dat hielp op zich ook wel, maar... Later is dat uh, door nader diagnose bijgesteld tot asperger. Dus dat is een, zeg maar een, een vorm van hoogfunctionerend autisme. En, en je bent ben inderdaad ex, zeg je al, dus je bent eigenlijk klaar met de behandelmethode? Ja, ik zit inmiddels weer erin, want dat, maar dat is weer een heel ander verhaal. Ja, maar, maar is het dan dat je, dat je het verhaal ook zo aangeeft van, van uh, Lot... omdat je zelf ook uh, nou, zeg maar door de molen bent gegaan? van, van... Ja, hij dat hij, dat hij, zeg maar, zijn familie niet meer lastig In de geestelijke gezondheidszorg had hij, ja, een hele nuchtere jongen, die vroeger gewoon van liedjes kon genieten en van de bloemetjes en de natuur, dat verdeelde hij allemaal. Maar nu, ja, had hij, zeg maar, door die PTSS heeft hij natuurlijk gewoon hele heftige emoties die zomaar uit het nieuws komen, als het ware, tenminste zo ken ik die ziekte. Ja, ja. En die zijn, die zijn natuurlijke emotionele golfbeweging, als het ware, zwaar verstoren, zodat hij nergens meer van kan genieten. Ja. En bovendien wou hij zijn familie niet meer lastigvallen met zijn problemen die hij maar nooit ophielden. Want hij had al 15 jaar hij er al last van. En, en, en hij had geen vertrouwen meer in de hulp. Terwijl ik weet dat er een techniek is die pas nieuw is. Die niet eens zo lang. Ik heb er ook nog met een politieagent over gesproken die nacht. Ik heb ook nog de politie gebeld of ze zijn telefoonnummer konden achterhalen. Want dat konden jullie niet meer achterhalen. Nee. Maar ze zei: Ja, ik mag daar geen staatsmiddelen voor ingrijpen. Tenzij er dan echt een acute noodsituatie is dat iemand van het dak staat, op het dak staat, klaar om te springen. Dan kan er ingegrepen eigen... worden, ja. Maar als ik het zo hoor, je hebt dus echt onderzoek gedaan. Je hebt dus iets gevonden en een bepaald, uh, bepaalde techniek waardoor uh, je, je. Ja, er is een nieuwe techniek ontwikkeld, EMDR. Mm -hmm. dat, dat de afkorting staat voor Eye uh, Movement uh, Desensitification Reprocessing. Maar ja, ik denk van, dat is een beetje moeilijk onthouden. Ik denk van, als hij luistert, want dat zei hij ook nog, van hij luistert tweede dagen naar de radio. Dus dat is eigenlijk zijn enige link nog met de buitenwereld. Ja. Verder ging hij nergens meer naartoe. Ik vind het wel een heel bijzonder voornemen, Timo. Ik, ik vind het wel heel ja. nobel ook om, om dat als voornemen te nemen. Om... Nou, dat, dat, dat hebben meerdere mensen tegen me gezegd. Maar niemand wou dat die taak op zich nemen. Dus ik, ja, ik denk van, als ik dat niet door kan geven, die taak, dan probeer ik het zelf maar. Ja. Ja. Maar als, als hij luistert, lot... Eerst melk, dan room. En als je op internet wil zoeken is het www.emdr, eerstmelkdanroom.nl. En daar vind je allerlei therapeuten die je in drie tot zeven sessies 60% kans op genezing geven. En anders is er altijd nog exposure, dat geeft je 70% kans op genezing. Maar dat is misschien wat heftiger. Ja. Nou laten we hopen dat, dat Lot luistert. In ieder geval wil ik hier dan aan toevoegen, uh, als Lot luistert, mail even naar nacht@eo.nl. als jij dat ook doet Timo, dan kan ik jullie eventueel nog aan elkaar koppelen. Dat ga ik later zeker proberen. Ik heb alleen geen internet, dus dat moet ik heel veel moeite voor doen. Nou, dan, uh, dan is er vast iemand in je omgeving waar je even gebruik van mag maken van een internetverbinding. En dan, uh... Ik hoop je binnen een maand te kunnen bereiken. Dat hoop ik ook. Ik vind, ik vind het echt uh, ik vind het, ja, heel bijzonder en mooi dat je dit, uh, dit doet. En dit als voornemen hebt dus voor het komend jaar. Om dus eigenlijk een andere luisteraar van Radio 1 uh, te helpen. Nou, niet, het, niet dit jaar, maar voordat ik dood ga, had ik gezegd. Ja, nou maar het zou mooi zijn als het gewoon dit jaar kan, toch? Zo snel mogelijk. En je weet nooit wie het komt. Nee. Dankjewel voor het bellen Timo en uh, heel veel succes. Ik ga jullie aan elkaar koppelen als ik gegevens krijg via nacht.eo.nl. Dankjewel Herbert. Goeienacht Timo. Hoi. We praten deze nacht verder over voornemens. Wat is uw voornemen voor ja, in dit jaar? Bel 0800-1121 of mail nacht@eo.nl. Wat is uw voornemen? 0800-1121. So Let's say that since Since we've been together Loving you for Het is dus, dus even misschien goed luisteren of er gaan misschien wat belletjes rinken. Dat, dat u denkt van: ja, Let's Stay Together, dat is gewoon El Green. Dat klopt. Uh, daar is inderdaad het origineel van. En Seal die heeft een album uitgebracht, dat heet Soul Too. Hij bracht eerder al een ander album uit, dat heet The Soul. En daarin uh, ja, doet hij dus allerlei uh, covers van uh, bekende solietjes. Zo dus ook met het nummer Let's Stay Together. Het was dus Seal. Aan de telefoon heb ik uh, Henk, goeienacht. nacht. We praten over uh, voornemens. En nou, je hebt toch ook wel een heel mooi voornemen, vind ik hoor. Ja, ik uh, zei het daarnet al. Mijn uh, voornemen is om um, ja, mijn dochtertje, die nu uh, vier dagen oud is. Ja, je bent een, een kerstverse vader, man? Ik ben een kerstverse vader, ja. Ik heb het zelf nog. Uh, <laughs> Ergens moet ik het nog steeds uh, verwerken. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja. En welke naam heb je je dochter gegeven? Of hebben jullie je dochter gegeven? dochtertje heet Alia. Ja, dat is, ik, ik, ik sprak je natuurlijk net heel even kort. Toen zei ik Is dat dan ook vernoemd naar de zangeres Alia? Ja, dat, uh, dat is, just, het is vernoemd naar de zangeres Alia. En uh, voor de mensen die, uh, die haar kennen, dat zal dan de, denk ik wat jongere generatie, ja, niet wat, ik denk tot 35 of zo, misschien mm -hmm. iets ouder, maar uh, Alia, dat is de zangeres die uh, is op, ik denk rond haar 22. Is dus ze komen te overlijden door een uh, vliegtuigongeluk. Yeah, yeah. En het was een, een heel heel talentvol, positief, uh, mooie, mooie, mooie meid. En, uh, Prachtige stem. En uh, ja, in principe was het geïnspireerd door de naam... maar ook door de persoonlijkheid van haar, zeg maar. Want wat voor persoonlijkheid had, had Alia volgens jou? Wat voor, sorry? Wat voor persoonlijkheid had Alia volgens jou? Wat, hoe is ze op jou overgekomen? Um, nou, als een, uh, als een, als een positief rolmodel. Voor, uh, voor, voor meisjes van haar leeftijd destijds. Ik bedoel, ik was destijds ook uh, haar leeftijd. Alleen dan als jongen natuurlijk maar dan uh, ja je ziet toch van het dus, uh, in de huidige muziek hè, dan is negat, negativisme en dergelijke zaken dat is heel normaal en zij uh, koos er toch voor om uh, op een bepaalde manier haar boodschap positief te brengen met nog eens een keer omlijst met hele mooie uh, melodieën en, uh, en producties en alles en clips en dans en alles dus, uh, dus, ja dat uh, dat uh, sprak me wel altijd aan in mij ja. En, en, en, en jouw voornemen, Henk, voor het komend jaar is om jouw kerstfeste dochter Alia uh, het gelukkigste kind van de wereld te maken? Ja, ja al wilt iedere oude dat natuurlijk. <laughs> ga ik vanuit. Maar goed, ik vind je moet wel het voornemen natuurlijk. Uh, ja, het is dan toevallig dat het zo samenvalt met het uh, oud en nieuw en zo. Ja, ja. Maar uh, ja, dat is ik vind het is wel een voornemen wat je zelf uh, moet. wat je voor jezelf moet hebben in ieder geval. Als je... Uh, Vind ik wel, dat is mijn mening. Ja, natuurlijk, ja, je, je wil alles voor je voor je voor je dochter doen. Uh, je wil dat ze het goed, uh, goed gaat hebben in deze, deze wereld. Ja, ja, precies. En het is een uh, ja, het is, het is een harde wereld, die denk ik, uh, wat we zien ook, het wordt harder ook. Uh, wij ontsnappen er ook niet aan in ons kikkerlandje. Mm -hmm. En uh, ik denk dat het nog belangrijker wordt. Kijk, het is, uh, het, het is het, het, het botst nogal tegenwoordig. Want aan de ene kant willen we heel graag allemaal carrière maken en uh, dienen we de lat zo hoog mogelijk te leggen. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd, uh, ja, worden bijvoorbeeld kinderen die, bij mijn mening, die worden dan in, de, in een opvang uh, gedumpt. De ouders die zien hun. En dan heb je twee, twee ouders die allebei carrière eigenlijk liever willen maken dan dat ze opvoeden willen zijn. En dat komt niet ten goede. Dat, dat, komt, dat komt nu ook weer allemaal terug in de maatschappij. en mensen. Ik, ja, ik ben een uh, vaste luisteraar van Radio 1. Ja. Niet de vaste bellen. Maar dan hoor je ook van het vuurwerk dat mensen klagen en zoveel schade. Dat is ook weer een gevolg van. Ja. Dat is allemaal gevolgen van onze, onze instellingen, onze. Ja, en, en, en, maar ja, je, je, je beseft je natuurlijk ook wel dat, dat je natuurlijk niet alles in eigen hand hebt... dat er ook bepaalde uh, zaken zijn dat je denkt... ja, ik ga mijn dochter opvoeden en uh, ze gaat straks ooit een keer naar school... en je weet natuurlijk niet hoe het, gaat, hoe, hoe het gaat lopen in het leven. Nee, tuurlijk, maar dat is zo... kijk, ik denk, ik denk dat, het, uh, dat het belangrijk is dat je, uh, dat je je kind in ieder geval... als een, nou, een sterke persoonlijkheid, dat kan je misschien niet zo, zozeer uh, bouwen... maar je kan het toch wel een beetje die richting kneden van... kijk. Uh, uh, ja, je kan het niet voorbereiden inderdaad, maar je kan wel er zijn op een bepaalde manier. Ik bedoel, uh, je kan altijd er zijn, hè? niet alleen uh, fysiek, maar ook uh, mentaal voor je kind er zijn en proberen... Uh, ja, dat is nu makkelijk praten, maar dat, dat, dat zie, heb ik ook veel in mijn jeugd gezien. Dat er op een gegeven moment uh, strijd ontstaat tussen kinderen en ouders, dat je denkt van... Uh, eh, hebben jullie dan oh, weet je die ouders hebben dat kind toch ook toen zo vastgehouden en hebben toen toch ook zitten janken als het zo van wat mooi en en dan een tien jaar later of veer, dertien jaar later is dat totaal vergeten en totaal geërased en is het ja. gewoon uh, strijd want, want, en want wat oorlog. heb je wat heb je gezien in je jeugd dan wat, wat, wat, nou wat ja, dat ja, gebeurt er okay, om je doch gebeurt uh, ik denk dat uh, de, ja Oké, okay, dat is dan misschien niet voor iedereen zoveel zeg bijna daar, dus ik begrijp de vraag. wel. Ja, wat ik heb gezien in die zin is van uh, ja, jongeren die op vroege leeftijd tijd huis uh, weggaan of eruit worden geschopt. Ouders die uh, kiezen voor, uh, ja toch misschien iets te veel voor zichzelf kiezen. Ouders die dan, in, ja, die dan een soort tweede levenskracht krijgen voor zichzelf om, om, om nog het maximale uit zichzelf te halen en daarbij misschien het ...de kinderen die dan een beetje vergeten... ...die dan juist het zo hard nodig hebben... ...rond bepaalde leeftijden. Ja. En dat gaat dan botsen... ...en dat leidt tot onbegrip... ...en ja, dat, dat heb ik dan... ...regelmatig wel gezien. Ja, maar heb je, het, heb je het ook zelf meegemaakt privé... ...of zijn het dan vrienden van je geweest? Nee, ik heb zelf, ik heb zelf ook... De, de, ...ik ben zelf met mijn moeder alleen opgegroeid. ...en ik heb zelf ook... ...ja, de nodige strijd gehad met mijn moeder... ...samen met mijn broers... Ja, en wat was dat voor strijd? Nou, dat, dat, dat, ja, dat is zo, als je dat zo moet uh, samen, als je dat zo moet bundelen in één woord... ja, hoe kan je dat zeggen? Wat voor strijd? Ik denk dat het uh, vooral zit in, in, in bepaalde... ik denk dat het vooral zit in grenzen verkennen. Grenzen verkennen en misschien dat grenzen dan soms niet duidelijk zijn... of dat grenzen soms iets te snel en te veel opschuiven bijvoorbeeld... Grijpt u ook bedoel? Ja, ja je bedoelt de, dan heb je het bijvoorbeeld over de puberteit Dat je de grenzen opzoekt inderdaad van wat kan wel, wat kan niet. Ja, precies. En dan heb ik, uh, dan heb ik ook nog broers. Dus dan, dan, dan komen we achter elkaar natuurlijk. Die uh, grenzen opzoeken. Want achter elkaar. Dus dan, uh, ja, de ene is daar heftiger in dan de ander. Dus ja. dan... Maar als ik het dan ho zou hoorden, was je ook wel een type die echt wel op zoek was naar waar is dan de grens? Nou, dat viel op zich wel mee, denk ik. ik, als ik uh, eigenlijk viel dat wel mee. Ik denk dat het... Uh... Dat het, ja, ik denk dat het wel meestal Kijk, ik ben zelf, uh, ben zelf van uh, Surinaamse afkomst. Maar ik ben hier geboren. Mm -hmm. en mijn moeder niet. En uh, ik, ja, ik weet niet, als ik, zeg maar, als ik het zo zou analyseren... Dan denk ik dat misschien dat het bij meerdere meerdere tweede generatie... Ik begrijp wat ik bedoel daarmee, toch? Mensen mm -hmm. die hier geboren zijn. Yeah. Dat het dan vaker speelt. Omdat het, je hebt een bepaalde ethiek vanuit een hele andere cultuur... Een heel ander land... En dat botst dan soms een beetje met bepaalde ja, vrijheden die, die je hier denkt te kunnen permitteren op bepaalde leeftijden. Dus je ziet bijvoorbeeld bij uh, klasgenoten of vrienden dat het zo gaat. En dan ga jij misschien op een bepaalde leeftijd eisen dat je het ook zo wil. Terwijl jouw ouders zijn opgevoed met het beeld dat het totaal niet zo moet. En dan heb je een botsing. Ja, ja. Ja. Dus de referentiekader kan dan soms verschillen met wat je, wat je inderdaad gewend... Uh... Denkt te zijn, maar dat het in de praktijk heel anders is. Ja, precies. Ja. Is natuurlijk ook, je hebt ook je ogen natuurlijk bij je en je oren. En je ziet en je hoort natuurlijk ook dingen om je heen. En aan de hand van dat kan je ook natuurlijk je eigen referentiekader meten. Aan wat, reë wat reëel of niet reëel zou kunnen zijn. En als je die leeftijd hebt, is dat misschien nog moeilijk. Maar naarmate je ouder wordt en terugkijkt en dingen nu analyseert, ga je er toch, ja, krijg je daar toch meer inzicht in. Ja, ja. Vier dagen geleden, als je... Prachtige dochter Adelia geboren. Ja, ja, Dat was dus 31 december, oudjaarsdag. Ja. Op de valreep van een uh, oudjaar, naar een nieuwjaar. Ja, precies. Het echt, was echt op de valreep inderdaad. Dat, uh, ja, en uh, ik, uh, ja, ik ben... Uh, als ik, ja, dat is, Het is zo mooi. Ik denk, uh, Het is cliché natuurlijk. Alleen dan, als je het zelf overkomt, dan, is het, dan houdt het je zo bezig. Ja, en je bedoelt ermee te zeggen met cliché, het is het mooiste wat je kan overkomen? of? Ja, precies, dat zijn de clichés. Dat is het mooiste wat je kan overkomen. Maar ja. dat heeft natuurlijk iedereen. En als je het nog niet hebt meegemaakt, dan heb je iets van. Maar als, je, als, je, als, je... als je het nou in een rijtje moet plaatsen, ben je, ben, je, ben je toevallig getrouwd? Nee, ik ben niet getrouwd. Ik ben niet getrouwd. Oké, okay, nou, nee. ik, ik, ik zou dan denken dat is altijd wel lastig vergelijken. Van ja, wat, wat is dan? Dan zeggen wel eens het mooiste wat je kan overkomen. Maar... Op de hoeveelste plek, nee, plek staat ik... het dan? Nee, maar dat heb je ook wel gelijk in natuurlijk. Maar kijk, kijk, op het moment dat je een relatie hebt en je krijgt dan inderdaad een kind dan. Ja, dan, dan, dan natuurlijk, ik bedoel, in een, in een ideale situatie, dan zou je misschien inderdaad uh, getrouwd zijn of iets in die richting, maar op het moment dat je, ja, dat, je dat kleintje in je hand houdt, dan, ja, dan, dan, dan maakt dat op een of andere manier toch minder. Nee, dat, dat bedoel ik ook niet mee te zeggen. Het was meer zeg maar, in de rangorde van hè, het mooiste wat je zou overkomen, hoe, uh, hoe, zie, hoe zie jij dat? Maar in jouw geval... Ja. Gaat het ja, om... nee, ja, natuurlijk. Maar dat, ja. dat zeg ik. Want we kunnen, uh, ik de, het leven, je weet nooit wat het leven brengt en wat het leven nog meer zo moois brengt. Ja. Ik wens je alle goeds, uh, Henk, met het uh, opvoeden van, uh, van jullie prachtige kindje. Ja, dankjewel. En, en jullie ik, gaan uh, ik, haar het gelukkigste al kindje al aan, van de wereld maken. Ik kondig alvast aan dat ik wel regelmatig ga bellen. Ik ben een muzikant. En dan zal ik wel eens uh, zo'n nieuw en dan een liedje uh, even laten horen. Uh, dat is goed. Je mag ook altijd mee naar nacht.to.nl. Ja, is goed. Vind dat ik dat altijd leuk. Ik nu, Henk. Henk, een hele go go go go goede nacht en bedankt voor het bellen. Donk, ja, dankjewel. Fijne nacht. Ik ga lekker luisteren. Is goed. Ik ga naar uh, Emmy. Goede nacht. Hoi. Hey. Dag. Ja, Ellie. Hey. Je zat ook te luisteren naar de, jongen, jongen. Na ja, de ik, uitzending? Ja, ik zat me eerlijk gezegd ook een beetje te irriteren. Ik vond echt een typisch slachtoffer. Maar goed. En wie vond jij een typisch slachtoffer dan? Nou, die vent. Waar heb je het nu over? De vorige spreker. Wa waarom dan? Ja, ik zal hem uh, al, al die stem, uh, zo'n stem. Ja, ik ben ook een zwaar heet. <laughs> maar ik, ik, vind, ik vind het niet zo netjes dat je nu de stem, nee, okay, de stem van een beller gaat beoordelen... En, en die gaat lopen afkraken, Emmy. Sorry? Ik vind het niet zo netjes dat je nu een stem van een vorige beller gaat lopen afkraken. Nee, nee, dat wil ik ook niet. Maar wat is jouw voornemen voor 2012? Laten we het daar even over Rust. hebben. Rust. Ik wil, ja... Niet stoppen met roken, uh, niet stoppen met drinken, uh, ik hoef niet af te vallen, want ik weeg maar 41 kilo, ja. dus doe ik ze allemaal niet. Je wil gewoon rusten in je leven? Ja. En, en houdt het dan in dat niemand jou mag bellen, niemand mag uh, langskomen? Uh, <laughs> dat is nou juist het punt. Ik ben al vanaf 4 februari, vorig jaar... Mm -hmm. Dakloos. Ja. In een rolstoel. Mm -hmm. Ik heb polio. Weet je wat dat is? Dat is een uh, hele heftige ziekte. Kinderverlamming. Ja. Mijn ben geboren in 1952. Was, uh, ik kom niet van dat domme geloof of zo. Maar uh, uh, <coughs> ik heb gewoon polio. Dus dat betekent rolstoelafhankelijk. afhankelijk. Toen had ik nog een aangepaste woning. Ja. En. ik kwam een zwerver. kwam ik tegen op de straat. Hartstikke goede jongen. In wezen nog steeds, denk ik. Mm -hmm. Maar wat ik niet wist. Heel naïef. Dat hij uh, cocaïne verslaafd was. Door ja. hem. Ja. En ik mijn huis kwijt. Want je bent vriend met hem geraakt en toen is het verkeerd gegaan. Ja. Overlast, buren, keiharde muziek. Ja. Maar ik was aansprakelijk. Want het huis was van jou? Ja. Ja. Was. Ja. En uh, ik was van alles geprobeerd. Om die jongen een crisisopvang te krijgen, of wat dan ook. Ja, jongen. Ja, ik ben zelf nu uh, ja, bijna 60. Nou, uh, hij was, weet ik wel, uh, ik schat maar even, rond uh, 35. Dus uh, niet echt een jongen, hè? Mm -hmm. Kijk, ik heb ook twee zonen. Die zijn 97, 93. Maar die hebben gewoon een... Ja, wat is een normaal leven? Ja. Eh... Uh, als je boompje een beetje, ja, dat hebben ze. Ja, en ze zijn ja. gelukkig. En daar ben ik heel, heel blij mee. Alleen vind ik jammer dat ze in Canada wonen. dus niet bij de deur, hè? Nee, nee dat, dat, dat inderdaad. Dus... <laughs> Dan kan je wel allemaal uh, e-mailen, een heel flikke rotzooi. Maar je kan niet uh, met oud uh, en nieuw uh, of, op hun verjaardag een knuffel geven. Nee, gewoon nee. tussendoor, hè? En dat mis je. Ja, heel zeker. En nou ben ik dus dakloos. En uh, hoe overleef ik daar? In een rolstoel, dakloos zijn. Ja, want waar ben je nu dan op dit moment? Op dit moment ben ik in een pensioen. Daar heb ik geluk bij dat die nou vrij is. Ik woon in Eindhoven. Ja. En dan mag je, dan mag je uh, gewoon altijd, uh, dan kan je altijd terecht om uh, even te slapen? Nee, nee, dat is de eerste keer dat ik hier ben. Oké. Okay. Maar wel goed. Ja, en, en, en hoe zie je dat dan voor je, die rust? Want dat is jouw voornemen voor 2012, ja, daar praten we over. Weet uh, je, je wat de primaire levensbehoeften zijn? Uh, vertel. Dat kan, nee, dat kan, dat nee, kan. nee, ik vraag het aan jou. Dat, uh, wat denk jij? Wat zijn de primaire levensbehoeftes? Uh, eten, slapen. Ja, dak boven je hoofd. Dak eten. boven je hoofd, reinheid, rust, regelmatig is me wel eens verteld. Ja. Ja. Ja. Dus jij wel rust in de zin van dat uh, je oude leven weer terugkeert... en dan in de zin van dat je weer een dak boven je hoofd hebt? Uh, ja. Eten, rust, uh, dat soort zaken. Ja. Heel simpel. Ja. Klinkt het. En, maar en, en, en, en voor mij is het wezenlijk. Of het wezenlijk is? Voor mij is het wezenlijk. Voor mij is ja. het de realiteit. Voor mij is het echt. Ja. In een journalist van beroep geweest. Maatschappelijk werktig. En dan zit ik... Door mijn... Fout dat ik een zwaar in huis gelopen heb... ben ik dakloos. Ja. Al sinds 4 februari. Nou, had ik te horen gekregen. Ja. Uh, Ellie. Zo heet ik Ellie. Uh, nou... Ja, ik krijg een aangepaste mening. Ja, omdat ik die rolstoel heb. dus ook zo'n nadeel, hè? Want dat is niet mm -hmm. zo makkelijk. Je kan mm -hmm. niet zomaar even een kamertje huren. Je kan niet op een trap of zo. Nee. Maar is, is dat dan iemand waarmee je je, voor, je voornemens bespreekt? Je wensen voor, voor dit jaar? Want je zit in een lastige positie, als ik het zo hoor, Emmy Dat is niet niks. Heb je dan voor jezelf een bepaald lijstje, een bepaald stappenplan... dat je denkt van, ja, ik ga eerst hier beginnen... want volgens mij zijn het hele kleine dingen waar ja, je... Ja, dak. Ja. ja. ja. En dan had ik, dacht ik... Ik heb vanmorgen, vanmorgen opgemeld en kreeg door, uh, ja, we beginnen eind deze maand aan een verbouwing om het rolstoel toegankelijk te maken. Kan vier maanden duren. Dus je moet vier maanden nog wachten en tot die tijd overbruggen en dan zou je eventueel een, een echt onderdak kunnen krijgen. Ja. Een eigen onderdak. Een eigen onderdak. Ja. Ik hoop dat, het, dat ze snel voorbij mogen vliegen die vier maanden. Dat het misschien nog veel eerder mag zijn voor je, Emmy. Dat moet je anders zeggen. Veel geluk met de volgende. Ik, ik, ik heb gezegd wat ik heb gezegd. Ik zeg ik hoop dat het de vier maanden sneller mogen zijn dan, dan de echte daadwerkelijke vier maanden. En dat je een onderdak mag krijgen. En weg is uh, Emmy. Bedankt in ieder geval voor het bellen. We praten over voornemens. Er komt van alles erbij. Van uh, heftige verraden zoals Emmy, Zoals een uh, prachtige geboorte van een uh, ge kind. De kerstfeste vader Henk zojuist gesproken. Uh, ja, wat is uw voornemen voor uh, in dit jaar? Het jaar wat al nu uh, vier dagen uh, jong is. Drie dagen moet ik zeggen. Uh, mail het naar nacht@eo.nl, Maar u kunt natuurlijk ook bellen via 0800-1121. picture. I don't like my hair. All this dressing keeps me busy. Oh, but thankfully I'm finally revolving. I'm finally revolving. I'm just a little bitty speck in this big old world. To look for light. I'ma take a while Y'all can leave me behind My phone broke a week ago I asked my parents for a new one But they said no I haven't been able to text And I'm going insane Without my T9 I feel so plain All this stress And keeps me busy Oh but thankfully I'm finally revolving I'm finally revolving. I'm just a little bitty speck in this big old world. I need a weekend with all my girls revolving. Oh, I don't like when my internet's out and I cannot write on your wall. Don't like when my cell phone's whacked and I cannot text you a call. Don't like when I realize I have 15 cents left on my iTunes card, <laughs> but I'm finally revolving. I'm finally revolving. Oh, I'm just a little bitty speck in this big old world. I need a wheel. Het is nog maar 17 jaar jong. Jorde Jamie Grace in de Nacht met Revolving. In de Nacht hebben we het over voornemens. En uh, dat is uw voornemen 0800 112 Een uh, tip die ik heb doorgekregen. Is om uh, voornemens, uh, ja, om daar goed mee om te gaan. Vertel het voornemen aan niemand. Dus hou het voor jezelf. Ga het niet te veel delen, want dan kunnen allerlei mensen je er weer aan houden en dan. Ja, maakt het, het weer lastig dat je de hele tijd daaraan herinnerd kan worden. Dus uh, ja, een tip die ik doorkrijg is, vertel het voornemen aan niemand. Nou, uh, dan is het in dit geval uh, natuurlijk heel lastig om nu aan u te vragen... als je dat voorgenomen hebt, om dat aan iemand te vertellen... om dan te vragen, bel even. Maar uh, heb je andere voornemens of heb je voornemens van het afgelopen jaar... Uh, die bijvoorbeeld uitgekomen zijn of die niet gelukt zijn... Uh, dan ben ik heel benieuwd hoe dat uh, is gegaan en hoe dat is uh, verlopen. 0800-1121 is het telefoonnummer van Radio 1. Die Eyes of Blue van Paul Carrick En uh, we gaan de, dit uur uh, afsluiten met een, uh, een, uh, nou, een mooi voornemen van Ton. nacht. Ja, nacht. En jouw voornemen ook aan anderen en altijd uh, ja, ook voor jezelf is gezond en gelukkig blijven. Ja, ik, ik vind dat... Uh... Oh, wacht. Ik zal even de radio iets zachter zetten. Uh, ik vind het uh, vrij, uh, vrij belangrijk dat je zon... gezond blijft. Ja? En, uh, ja, en en gelukkig. Ja, en, en ik zeg maar zo, als je gelukkig bent, dan ben je gezond. En ben je gezond, dan ben je gelukkig. Ja, en, en, en dat zijn uh, twee korte dingen dat, uh, ik kan er niet meer van maken. Ik heb een uh, ja uh, een goed leven en uh, die voornemens. Kijk, als ik wil stoppen met roken, dan kan ik dat ook uh, in, uh, ik noem het wat uh, 14 mei doen. Ja, of stoppen met, uh, met, met of, of, of lijnen of al die toestanden, ja, weet je al. dat heb je ook zelf in de hand. Maar, uh, dat, ja, ik bedoel, dat hoef ik niet per se op 1 januari te doen. Nee. En, en gezond en uh, gelukkig dus, blijven, ja, dat hoop je gewoon iedere dag van het jaar weer uh, te, te, te krijgen. Ja, ik heb ik er heb verder weinig aan toe te voegen ik, uh, ja, ik ben gelukkig getrouwd. Ik heb uh, drie gezonde jongens en uh, ja wat moet nog meer? Ja. Nou, uh, Alles, het, het, het hele leven voor mij is gezond en... Uh, en gelukkig dus. Nou, hou, hou dat vol. En uh, dat wens ik je ook toe. Volgend uur gaan we erover doorpraten. Uh, goede reis nog. En bedankt voor uh, even je korte bijdrage, Tom. Oké. Okay. Goeienacht nog. Ja, goeienacht. Dag.